7 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. Een commissie die in opdracht van minister Opstelte... het politiekorps Limburg-Zuid heeft doorgelicht... heeft vernietigende kritiek op dat korps. Vooral de leiding komt er slecht vanaf. Die zou te weinig rekening houden met de wensen van de burger. Korpschef Veldhuis zou zich hardop hebben afgevraagd... of zijn korps zich nog veel moet aantrekken van de ontevreden burger. Het rapport is uitgelekt via de regionale zender L1. Veldhuis is kwartiermaker van de nieuwe eenheid van de nationale politie...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 Op de laatste plaats staat nu Excelsior, dat gisteren verloor van Veen. Ajax won in Waalwijk met 1-0 van RKC. En Utrecht speelde thuis met 2-2 gelijk tegen Feyenoord. Het weer. Vanavond in het westen een beetje regen. Vannacht regent het in het hele land. Morgen is het regen. S'middags vanuit het westen ook zon. Het wordt morgenmiddag 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, VPRO, Bureau Buitenland, exclusief, eigenwijs, grensverleggend, op locatie, Bureau Buitenland, nu, met Rick Telhaas. Hartelijk welkom bij het buitenlandprogramma van Radio 1, met een uur lang berichten van over de grens. Dank u voor uw heroïne werk, dat ieder van u heeft gedaan om dit moment te brengen. En dat is de Amerikaanse vice-president Joe Biden tijdens een ceremonie in Bagdad, waarmee Amerika helemaal uit Irak vertrekt. Is Irak daar wel klaar voor? De markt van Aftabad, die op zo'n halve kilometer van het huis van Bin Laden ligt. Maar hier moet ik voorzichtig zijn. Geen interviews. Het schijnt hier te wemelen van de geheime agenten in Burger. Die geen buitenlandse journalisten willen zien. Geen pottenkijkers. Geen negatief nieuws meer. En correspondent Wilma van der Maten keerde terug naar het Pakistanse Abbottabad. Amerikaanse special forces vonden in deze Pakistanse stad Osama Bin Laden en doodden hem. De sfeer in de stad is dramatisch veranderd sinds die gebeurtenis. Dat komt, kunt u horen na half acht. Maar eerst corruptie in Europa... De oorzaak van de crisis waar we nu in zitten... en waar de regeringsleiders afgelopen dagen weer... een oplossing voor probeerden te vinden... is mede veroorzaakt door corruptie. Dat schrijft de anticorruptiewaakhond Transparency International... in een net gepubliceerd rapport. En in de corruptieindex van diezelfde organisatie... doen sommige Europese landen het bijzonder slecht. Zo is Italië corrupter dan Ghana... en sjoemelt Griekenland meer dan een land als Colombia... In de schaduw van die grote top werd er woensdag... tijdens een conferentie in Brussel over corruptie in de Europese Unie gepraat. Dennis de Jong, Europarlementariër voor de SP... met in zijn partenvrije uh, corruptiebestrijding, was daarbij. En u bent nu bij ons in de studio. Ja, Hartelijk graag. welkom. In uh, dat onderzoek van Transparency International... Uh, daar wordt ook gesteld dat uh, de corruptie in Europa toeneemt. Hoe kan dat? Ja, er is in Europa denk ik een algemeen gevoel van... nou, bij ons is het allemaal niet zo erg. En daardoor wordt er eigenlijk heel weinig aandacht aan besteed. In ieder geval in Brussel zelf gebeurt er heel weinig. Maar kennelijk ook op, in sommige landen is het zo ingeworteld. En je ziet dat natuurlijk in nieuwe landen. En oost europa met name, die, die zijn toegetreden. Daar hebben we in het begin wel wat uh, op gecontroleerd. Maar je ziet het nu ook weer met Kroatië. Uh, we accepteren het toch om die landen toe te laten, ook als die corruptie niet is uitgebannen. En dan, dan ver, verzwakt dat weer... Uh, en in Zuid-Europa, ja, Italië heeft een uh, economie die voor een derde informeel is. Waar dus mensen gewoon duistere zaakjes doen met elkaar... en, en waar het van vriendjespolitiek aan ja, elkaar hangt. Wat voor duistere zaakjes? Wat, wat, wat, waar praten we over als we het over corruptie hebben? Ja, je praat in eerste instantie natuurlijk echt over het zuivere omkopen... maar het gaat veel verder. Het is ook fraude, het is uh, het witwassen van gelden. Bijvoorbeeld dat je dan, als je crimineel bent... Hè, dan uh, heb je op een gegeven moment geld uh, uh, verdiend tussen aanhalingstekens moet je iets mee. Ja, dat en moet je witwassen. Dan ga je het dus witwassen door bijvoorbeeld een restaurantje te kopen. Dat hoeft dan geen winst te maken, dat restaurantje. Maar dan kan je wel je geld in kwijt. En dat ondermijnt gewoon een deel van de economie. Je betaalt ook geen belasting dan. Want er hoeft geen winst gemaakt te worden. Dus betaal je ook geen belasting. Ja, nou was uh, Tijn de er afgelopen woensdag bij. Laten we even luisteren naar uh, de reportage die hij maakt. Wat kan de Europese Unie doen om corruptie te bestrijden? En we hopen to hear meer van Cecilia Malmström in de toekomst. De vloer is yours. Transparency International, organisator van de Brusselse conferentie over corruptie, geeft het woord meteen aan Eurocommissaris Cecilia Malmström. Ze is belast met politie en justitie. Het bestrijden van corruptie heeft hoge prioriteit, zegt Malmström. Het bestrijden van corruptie heeft hoge prioriteit, zegt Malmström. Corruptie is een ziekte. Het vernietigt ons van binnenuit. is Het ondermijnt het vertrouwen in democratische instellingen en verzwakt de positie van beleidsmakers. Corruptie kost Europa jaarlijks het astronomische bedrag van ruim 120 miljard euro. Dat is net zoveel als het budget waarmee de Europese instellingen in Brussel draaiende worden gehouden. Ik weet dat bijvoorbeeld Nederland moeite heeft met te veel geld sturen naar Brussel, zegt de eurocommissaris. Maar als we corruptie nou eens effectief gaan bestrijden, dat zou 120 miljard opleveren. Daarmee kun je de hele Brusselse EU-machinerie financieren. Als well, we niet corruptie in de Europese Unie, dan would we het hele budget it would, it would be there. Jana Mietermeijer van Transparency International. De corruptiewaakhond hier in Europa. 120 miljard euro. Dat zijn de geschatte jaarlijkse kosten. Dat, dat zijn we kwijt aan corruptie. Billions of euro are lost to illegal capital flight and tax evasion. Er gaan miljarden verloren aan illegale kapitaalvlucht en belastingontduiking. En het speelt behalve in Griekenland en Italië, ook in Bulgarije, Roemenië... en nog heel veel andere EU-lidstaten. You know, lost... Jullie hebben net jullie corruptieperceptie-index gepubliceerd. Dat zijn de scores hè, op een schaal van 1 tot 10. Nou, Nederland bijvoorbeeld en de Scandinavische landen scoren goed. Duitsland scoort goed. Mm -hmm. Maar ga je naar beneden, dan kom je in Zuid-Europa terecht. Een land als Frankrijk bijvoorbeeld, dat viel mij op... Slechter nog dan Chili of Qatar. Spanje zit op het niveau, als we het over corruptie hebben, van Botswana. De strijd tegen corruptie vergt een totale ommezwaai... in gedrag, in mentaliteit, van alle betrokkenen. Dus niet alleen van ambtenaren en politici... maar ook ondernemers, aandeelhouders en gewone burgers. En dat was een bijdrage van uh, correspondent Tijn Sade, uh, Dennis Jong, uh, Europarlementariër voor de SP. Ik kijk u met grote ogen aan. 120 miljard euro per jaar. Ja, dat is alleen nog maar een schatting, want je weet nooit precies het echte bedrag. Want uh, dat voor de partijen maken dat nooit bekend natuurlijk als ze corrupt uh, handelingen doen. Maar uh, het zou nog wel veel meer kunnen zijn. Maar het, het lijkt me heel reëel, het gaat om hele grote bedragen. Ja, uh, eurocommissaris Malmström die zegt... Uh, het heeft de prioriteit in Brussel. Toch is het gegroeid. Uh, dat lijkt me in tegenspraak met elkaar. Nou ja, Malmström is van een heelheid is, is heel opgeschoven al. Toen ik haar voor het eerst sprak, uh, anderhalf jaar geleden ongeveer... Toen keek ze me zo aan van, goh, corruptie, wat is dat voor onderwerp? Uh, en, uh, ja, Toen hebben we met andere Europarlementariërs een soort actieplan gemaakt... en ook aan haar duidelijk gemaakt dat het echt een groot probleem is. En ze is nu wel uh, in die zin opgeschoven dat ze dat nu zelf ook zegt. Zij wel, wel, maar, maar haar collega's ook in de Eurocommissie? Uh, nee, veel te weinig. En uh, Malmström heeft ook niet echt de macht binnen de commissie tot nu toe... om te zeggen van, jongens, ik uh, wil dat ook jullie... bijvoorbeeld als je Griekenland helpt of Italië helpt... Dat je dan een groot anticorruptieprogramma op gaat ja, zetten. Maar dat is toch raar? Er is voor de begroting van de Europese Unie heel veel aandacht. Hè? Strakkere regels, meer controle, sancties. En corruptie draagt bij aan deze crisis. En daar heeft nauwelijks iemand het over. Nee, maar ik vond die vergelijking van Malmström in die zin wel een beetje mank. Uh, en ook van Transparency International trouwens. Dat kijk, het, uh, het is natuurlijk niet zo dat je dat geld in één keer hebt. Nee. Als je het wil bestrijden, zul je eerst een heleboel geld moeten uitgeven om het te bestrijden. Ja. En op ten duur ga je dan naar een gezondere situatie. Dus je moet eerst investeren om het later terug te krijgen. Maar de uh, corruptie in landen als Griekenland en Italië... hebben wel bijgedragen aan uh, de schuldencrisis in die landen. Ja, ik denk het wel. Bij Griekenland uh, zag je natuurlijk het boekhoudschandaal met uh, de overheidsboekhouding en dat de schuld veel groter bleek te zijn van Griekenland... Uh, dan we gedacht hadden. Uh, dat is wel de weerslag van een soort cultuur van we nemen het niet zo nauw met cijfertjes. En dat heeft in die zin, was dat een deel, hoewel de echte crisis is toch vanuit de banken en de financiële instellingen gekomen. Ja, um, nou uh, is er bijvoorbeeld uh, in 2013 uh, mag uh, Kroatië toetreden. Daar is de corruptie ook heel groot. Ja, Maak, dat, maken we weer dezelfde fout? Ik als denk met het wel. Roemenië, ik, ja? ik heb in het parlement er ook tegengestemd dat Kroatië op dit moment rijp zou zijn om toe te treden, want uh, ik heb geen enkel groot programma gezien van de Europese Unie bijvoorbeeld of van Kroatië zelf. Om daar die corruptie nu echt aan te pakken. En er zijn kleine stapjes gezet. En we zitten dus weer met hetzelfde als met Roemenië en Bulgarije. Onder politieke druk komt een land erbij. En dat is nog corrupt. En we moeten ook niet vergeten, corruptie verspreidt zich altijd. Het is besm besmettelijk. Ja. He, we gaan meer ho zaken doen met Kroatië. En zo kom je daar meer in, mee in aanraking. Ho ho hoe ho weet. besmettelijk is dat? Hoe gaat dat? Ja, heel groot. Ik denk als je als Nederlandse ondernemer nu actiever nog in Kroatië zou gaan zitten... Ja. en je komt daar in een land terecht waar het nog heel gewoon is... dat er van alles onder tafel gebeurt... dan zul je zelf al heel sterk in je schoenen moeten staan... om daar niet aan te bezwijken. In wezen zullen heel veel bedrijven daar gewoon aan mee gaan doen. En er zijn het dus Nederlandse bedrijven die ook een deel van De corruptie gaan meemaken. Ja, in, in er is ook zo'n uh, Bribe-index, een uh, steekpenning index, daar staat Nederland bovenaan. We zijn het braafste, Terwijl we heel veel multinationals hebben, dat is een beetje ongeloofwaardig. Om... Ja, ik begrijp daar niets van. Nee? Ik, ik vind het heel vreemd. Ja. Uh, we hebben natuurlijk. Kijk, het gaat om waarom om een gevoel bij uh, investeerders. En Nederland heeft een reputatie van een heel keurig land te zijn. Ja. <coughs> maar wat ik wel zie, is. Daar dat... herkent u zich niet in? Nou ja, er zijn te veel incidenten geweest de laatste tijd. Ja. Shell heeft in Amerika een schikking moeten doen voor 30 miljard... met de Amerikaanse autoriteiten voor omkoping in Nigeria. Philips is in de problemen gekomen in Polen. Ja, dat zijn wel Nederlandse bedrijven. En die zijn in Nederland nooit vervolgd. En dan denk ik, nou, dat vind ik toch een beetje een vreemde verhouding. Volgens mij wordt er in Nederland ook uh, toch wel de bedrijven de hand boven het hoofd gehouden... juist om een goed vestigingsland te zijn voor grote bedrijven. En uh, zou de overheid veel actiever moeten zijn om die bedrijven te vervolgen. Ja, Laten we nog even luisteren naar Tijn Sade, Die sprak met Gerrit van der Kamp, voorzitter van de Nederlandse politiebond ACP. En van de Europese bond, uh, die recent uh, Roemenië bezocht. Wat trof hij daar aan? Ik ben ook op werpenzoeken geweest, mee het land in. En dan kom je ook in die hele kleinere plaatsen en hoe dat er allemaal uitziet. Nou, dan zie je politiebureaus. Die hadden wij waarschijnlijk in de 18e eeuw. Uh, qua voorzieningen, maar ook uh, qua kwaliteiten... Politiemensen hebben daar geen computers. Uh, politiemensen moeten bijvoorbeeld hun eigen pen en papier meenemen. Uh, voertuigen, nou ja, in nogal wat gevallen moeten ze daar zelf de brandstof voor betalen. En er is eigenlijk gebrek aan alles. Wat je dan ziet, hè, is dat daar waar ze burgers aanstaande, de houden om boetes uitschrijven bij overtredingen. En zeker uh, mensen die dan wel redelijk bemiddeld zijn. Dat ze bij het uitreiken van de autopapieren... dan ook tegelijkertijd een bedrag aan geld meedoen in... Uh, in de tonen van die papieren bijvoorbeeld. En Stopt gewoon even wat biljetten in je autopapieren... en dat geef je zo even ja. discreet aan de agent. Ja, en als je thuis een gezin hebt met kinderen... en de betaling is heel slecht of is zwaar gekort, zoals in die landen... ja, dan is de kans dat een collega op enig moment de verleiding niet kan weerstaan... natuurlijk wel groot. Wat verdient een Roemeense agent gemiddeld per maand? Een Roemeense agent verdient ongeveer tussen de 200 en 300 euro netto per maand. 200 à 300 euro in een EU-lidstaat? Dat klopt. En daar is trouwens nog een flink deel weer van gaat daar van af. Dus een korting, uh, hebben daar plaatsgevonden in verband met de financiële crisis. Um, en mensen kunnen daar dus ook niet zoveel mee. Dan kan je zeggen, ja, het eten en het leven is daar veel goedkoper. Ja, was het maar waar. Om dat een beetje bij te spekken, lijkt mij maar één mogelijkheid. Nou ja, dat risico zien we dus nu. En er worden wel programma's op in anticorruptie, maar dat heeft niet zo heel veel zin. Je kunt natuurlijk nooit uh, je gezin onderhouden van dergelijke bedragen... op het moment dat je niet een andere mogelijkheid hebt. in opinion, Bogdan Popescu is radiojournalist in Roemenië, in Soetjava, een noordelijke regio. Kun je je rijbewijs bijvoorbeeld kopen? Yes. Hoe doen we dat? <laughs> Europa is heel erg streng als het om Roemenië gaat. Terecht. We in we Wij zijn het kleine kind in Europa. We moeten nog volwassen worden en de afgelopen twee decennia na de revolutie van 1989 waren moeilijk. Europa wil resultaten zien, niet noodzakelijkerwijs waarom het niet werkt. Maar desondanks wil Brussel alleen resultaten zien, in plaats van zich af te vragen wat de reden is dat het bij ons niet werkt. Wat is dan de uitleg? We hebben een volledig andere culturele achtergrond. En nogmaals, we zijn een klein kind en dan heb je de keuze: straf je het kind of ben je geduldig? En bied je hulp. hebt twee manieren om je iemand of je Jullie als Europese politiebond, wat kunnen jullie betekenen voor de Roemeense of Bulgaarse collega's? Nou ja, wij werken samen om hun vakbond van de grond te krijgen... en ook de sociale omstandigheden te verbeteren. Het is een beetje ook een beetje een schizofrene situatie. Hè? Want zij willen, vinden het natuurlijk heel moeilijk om toe te geven... dat de situatie zo is zoals die is. Hè? Dus zij proberen toch aan te geven dat ze hun uiterste best doen... en dat het allemaal beter is en beter wordt, maar dat het allemaal tijd kost. En, uh, dus ja, ik snap dat wel, uh, dat zij dat heel vervelend vinden. En zo'n politiebaas probeert het natuurlijk zo goed mogelijk te doen... Uh, maar ja, wij horen ook veel klachten over het feit... dat zij vaak ook nog wel degene zijn die daar ook bij betrokken zijn. Dus, dus je ziet ook dat het dus dwars door zo'n heel organisatie heen ook uh, veel te doen is over die corruptie. Vooral op de hogere niveaus ook. Dus het is heel moeilijk om precies te zien wat daar nu gebeurt. Ja, bijdrage van Brussel-correspondent Tijn Sade. Uh, Dennis Jong, um, ja, hoe... Kan een Europees beleid nou ook ooit succesvol zijn als er uh, zoveel grote verschillen bestaan tussen Nederland bijvoorbeeld en Roemenië, waar je als agent 200, 300 euro uh, verdient? Dat is bijna een uitnodiging om uh, steekpenningen te vragen, of niet? Ja, dat, dat laatste is zeker waar. Ik denk dat uh, er is zoveel onderzoek gedaan, ook door Transparency International en anderen, uh, dat een, uh, een nette beloning voor ambtenaren en dan zeker justitie- en politiepersoneel. Uh, dat het essentieel is om te beginnen. Dus uh, zoals ik eerder al zei, het kost veel geld corruptiebestrijding. Dan moet je ook dit bijrekenen. Je moet je ambtenaren zoveel laten verdienen dat ze niet hoeven bijklussen. Wat dus in Roemenië veel gebeurt. Ja. Uh, kijk, Roemenië kan. Uh, en Bulgarije zitten nog in een speciale positie. We hebben de uh, Nederland uh, bij minister Leers uh, heeft nog tegengehouden dat ze bij Schengen erbij komen, dat we de grenscontroles helemaal afschaffen. Uh, daar staan we wel alleen in, maar ik, ik heb daar ook met, met leers over gesproken. Ik vind eigenlijk op dit punt, begrijp ik hem wel. Voor, voor de rest hebben we heel veel verschillen van, van mening. Maar, maar op dit punt begrijp ik hem wel, want die corruptie is daar nog. En dat betekent ook dat die grensbewaking niet goed is. Maar daar heb je dus een bepaalde dwang bij. Ja, maar hoe kan Europa helpen dat corruptie in Roemenië minder wordt? Nou door aan de ene kant die dwang te gebruiken... aan de andere kant wel degelijk een programma's te ontwerpen per land. Dat moet je, kun je, ieder land is anders en ieder land moet je dat apart doen. Uh, waar behoorlijk wat geld in moet gaan zitten. We kennen dat nu niet eigenlijk. Dat, dat is, uh, geld is er in, die, in deze crisis helemaal niet? Nou ja, we hebben de structuurfondsen in Europa... maar die worden hier niet echt wel voor ingezet. Want dat past niet helemaal in de doelstellingen die we nu hebben. Ik zou zeggen, laten we een, een soort masterplan maken... met een behoorlijk budget uh, in Europa. Om over, te zorgen over hoeveel dat we geld hebben we dan? Ja, ik denk dat we dan uh, toch over enorme bedragen, dus, dus honderden miljoenen wel, wel spreken als je alle Europese landen neemt. Maar dat is nog niet veel honderden miljoenen, want tegenwoordig gaat het alleen maar over miljarden in Europa, toch? Ja, die worden heel gemakkelijk uh, apart gezet af en toe, maar uh, honderden miljoenen, daar kan je een nou eind mee komen. Maar als je dat uh, per land uh, verdeelt en nou kijkt uh, wat het land zelf kan bijdragen, hè. nogmaals niet ieder land is... Uh, en we vinden ook niet dat je fondsen aan rijke landen moet geven. Het moet alleen gaan om landen die het zelf niet kunnen financieren. Maar wat Europa nu doet, daar moeten we in ieder geval mee stoppen... is dat landen die in de problemen zitten... denk aan Griekenland, denk aan Italië... daar hebben we nu een beleid van waarvan we zeggen... nou, jullie moeten zoveel bezuinigen... dat de ambtenaarische salarissen daar drastisch omlaag gaan op dit ja. moment. En dan praten we over salarissen... die in dezelfde orde van grootte liggen als in Roemenië. En dat lijkt het me weer dat je een beetje gaat bijklussen... En precies, dan krijg je de klussen. Dus als we nou stoppen met dat soort dingen uh, te verkondigen... en af te dwingen in die landen... en omgekeerd uh, uh, echt een programma opzetten... waarbij we een justitieapparaat creëren wat goed werkt en daarin investeren, dus de apparatuur geeft... inderdaad, die auto's die ze ook nodig hebben... maar ook computers en, en andere dingen... Uh, dat er een goed, efficiënt politie- en justitieapparaat is... dan heb je een goed begin gemaakt. En als we dat doen wat u voorstelt... hoe lang gaat het dan duren dat uh, corruptie op een abs, uh, ja, aanvaardbaar niveau is in die landen? Ja, dat zal nog vele, vele jaren duren. Ik denk nog, dat kan wel gauw tien jaar duren... als we nu massaal erop in gaan zetten. Ja. Goed, euh, lidstaten zijn zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van corruptie. In Groot-Brittannië hebben ze een vrij strenge wetgeving... om te vermijden dat Britse bedrijven steekpenningen betalen. Onze Brussel-expert Fred Straubans sprak vrijdag... met Eurocommissaris Karel de Gucht van Handel. Hij vroeg hem of de werkwijze, zoals ze we dat in Engeland doen... ook op Europees niveau kan worden toegepast. We werken uh, aan zo'n wetgeving, maar je moet natuurlijk... een onderscheid maken tussen... zeg maar. Uh, Burgerlijke sancties en strafrechtelijke sancties. Het strafrecht is nog grotendeels in handen van de lidstaten. Het is wel een goede stok achter de deur. Uh, dat zou effectiever zijn op het Europese uh, niveau. We zetten ook stappen in de richting, onder andere door een Europese uh, procureur, zeg maar. Dus die, die uh, uh, misdrijven kan, kan vervolgen. Maar dat moet zich ontwikkelen. Hè? Dus uh, de stap naar, naar werkelijk een Europees strafrecht, hè? bijvoorbeeld op dit niveau. Uh, namelijk tegen internationale corruptie... die vro wordt vroeg of laat gezegd. Maar je moet, het is terug al een bevoegdheid... die je grotendeels uit de handen van die lidstaten moet gaan halen. Um, en die vinden dat niet altijd even leuk, natuurlijk. Even een, een, een Nederlandse zijsprong. Het Nederlandse kabinet blokkeert nog steeds... het lidmaatschap van Bulgarije en Roemenië... van de uh, Schengenzone... omwille van het hoge niveau van corruptie in beide landen. Vindt u dat een respectabel standpunt? Een ja, standpunt respectabel, dat is nog wat anders. Ik denk dat er in Nederland nogal wat uh, maatschappelijke tegenstand bestaat... tegen uh, het lidmaatschap van uh, die landen van, van de Schengenzone... Um, wat ik stel is, is dat uh, het al of niet behoren tot de Schengenzone... niets gaat veranderen, uh, nog aan het probleem met de corruptie... nog aan het feit dat, dat, dat mensen de, de grens oversteken naar Nederland. Denk ik niet. Dat was uh, Eurocommissaris Karel de Gucht, Dennis de Jong. Um, kunnen we corruptiebestrijding aan de lidstaten zelf overlaten... of moeten we het toch anders organiseren? Nee, dat hebben de lidstaten zelf ook al aangegeven. Ze hebben allerlei internationale verdragen getekend uh, over corruptiebestrijding. Omdat het eigenlijk uh, heel vaak een grensoverschrijdend probleem is... moet je daar internationaal over samenwerken en ook binnen Europa. En wat is dan het belangrijkste uh, dat je daarbij doet? Ja, je moet het op een heleboel niveaus denken. Ik zou zelf het praktische niveau zeker voorop zetten. Er is ooit een netwerk opgericht van corruptiebestrijders... in de verschillende lidstaten, maar dat is helemaal ingezakt, hoorde ik. Daar wordt niks mee gedaan. En je moet veel uh, mensen met elkaar laten samenwerken. Dat, je de, uh, dat onze uh, mensen bijvoorbeeld advies kunnen geven... over dingen die wel goed gaan in Nederland aan, aan de Roemeense collega. Dat ja, vaak. niet een hitsquad vanuit Brussel dat uh, heel Europa intrekt en daar... Uh onderzoeken doet en eventueel mensen oppakt. Ja, ik heb ooit de term flying squad gebruikt, ja. uh, ook richting Malmström... omdat ik uh, het idee had dat als we met twee belastinginspecteurs... naar Griekenland gaan op dit moment, dat dat nog niet zoveel zin heeft. En dat is wat er op dit moment gebeurt. Dan zei ik, goh, probeer dan een aantal mensen die echt goed zijn... in corruptiebestrijding bij elkaar te uh, sprokkelen. En studie nu op Griekenland af, want er moet wel een plan gemaakt worden voor dat land. En dat kan dat Griekenland heel moeilijk alleen. Juist door de culturele verschillen en de verschillende tradities... is het goed als je dat met elkaar doet. En niet alleen maar in Griekenland zelf. Goed, hartelijk dank. Dennis de Jong, u bent uh, Europarlementariër voor de SP. Graag gedaan. U luistert nog steeds naar de VPRO. Sorry, u luistert nog steeds naar de VPRO Bureau Buitenland. De Russische president Medvedev heeft vandaag opdracht gegeven... onderzoek te doen naar mogelijke fraude tijdens de par parlementsverkiezingen. Gisteren nog gingen tienduizenden Russen de straat op... om nieuwe verkiezingen te eisen. Aan de telefoon Olaf Koens, correspondent in Moskou. Goedenavond. Goedenavond. Uh, Medvedev bracht het nieuws via zijn Facebookpagina. Hoe is daar in Rusland op gereageerd? Ja, fascinerend. Ik heb toevallig de een pagina voor me, uh, ik, ik, ik kwam het een uurtje geleden tegen, het is net echt op Facebook gezet. En hij heeft nu al 5877 uh, reacties uh, op dat bericht, ja. dat hij een onderzoek zou instellen naar de verkiezingen. Nou, en die zijn niet spald. Er wordt uh, over het algemeen gezegd van, uh, nou zoek het maar uit Dimitri, als je het nu nog steeds niet begrepen hebt, uh, dan uh, hebben we ook meer, genoeg, uh, meer dan genoeg van jou. Ja, wat een informele manier via je Facebookpagina. Ja, kijk, dat wordt, uh, er zijn meer mensen verbaasd. Met Metz.D.V. heeft hij trouwens ook vorige week, een, een, hij zit ook op Twitter... en hij heeft op Twitter een aantal hele, hele erge Russische schelpen worden de lucht in gegooid. Maar uh, aan de andere kant moet je beseffen dat uh, met Metz.D.V. en Poetin eigenlijk twee handen op één buik zijn. Poetin uh, gebruikt de televisie als het belangrijkste medium om zijn, uh, zijn verhaal te vertellen. En dat is voor de gewone uh, Henk en Ingrid of uh, Ivan en Svetlana ergens in, uh, ergens in de provincie. En met weder, ja, die probeert toch een beetje de, de, de jongere generatie aan te spreken, de intelligentere mensen in Moskou. Dus doet hij dat via Twitter en Facebook. Maar ja, dat, uh, ja gisteren kwamen uh, ik denk wel 60.000 mensen uh, hier de straat op. Dus die boodschap slaat zelfs via Facebook op dit moment helemaal niet aan. Ja, wie gaat dat onderzoek uh, doen? Ja, hij zelf dus. Er komt een, er komt een soort onderzoek naar, uh, naar het, het, het rijden en zeilen van de, uh, van de kiescommissie. En uh, vooral naar het aantal meldingen dat er zijn gekomen van gefalsificeerde verkiezingen. Nou ja, daar wordt lacherig om gedaan, omdat iedereen gezien heeft hoe waanzinnig het er gefraudeerd is geweest met deze verkiezingen. En dan kan je onderzoeken wat het protocolair fout is gegaan. Maar je moet natuurlijk gewoon zeggen: de meeste van mijn vrienden hier. en de meeste Russen uh, die hier gisteren uh, op de been waren. Ja, je moet dat natuurlijk niet niet op die manier onderzoeken. Je moet gewoon kijken waar ze het fout bij de overheid Wie geeft daar de opdracht toe? Uh, uh, en hoeveel procent zou uh, Verenigd Rusland, hè, de regierende partij, ja. hoeveel zouden die daadwerkelijk gekregen hebben? Nou ja, dat is toch maar een vraag. Niet bepaald een onafhankelijk uh, onderzoek. Is het toch een toegeving? Ja, het is een kleine toegeving in die zin dat het Kremlin ja. natuurlijk uh, even goed had kunnen zeggen uh, jongens, bekijk het maar. Uh, uh, maar ik denk dat, het, uh, um, uh, dat, dat we dat eigenlijk niet anders konden. Hè? Dat er gisteren, was door Moskou heen, 60.000 mensen op de benen waren... die marcheerden langs, uh, vanaf het Revolutieplein, langs het kantoor van de geheime dienst... langs de presidentiële administratie, langs de Moskou-rivier, uh, de, langs, de Moskou langs de Kremlin. En dat is, dat is zo'n sterk signaal. Dat is nog nooit voorgekomen. En dat is eigenlijk ook heel bijzonder, want, want de jongere generatie in Rusland was altijd... Heel erg cynisch, heel apolitiek en, en niet eigenlijk nooit van, van te horen. En gisteren zonder ze met uh, tienduizenden uh, te demonstreren. Dus ja, ze moeten iets doen en dus dan maar dit. Uh, maar ik denk dat het voor uh, de jonge generatie op dit moment echt niet genoeg is. Nou goed, we wachten de resultaten van het uh, onderzoek af. Hartelijk dank, Olaf Koens uh, vanuit uh, Moskou. Bureau Buitenland, de wereld van alle kanten. Ja, begin mei werd hij in Pakistan gepakt. Al-Qaeda-leider Osama Bin Laden. Amerikaanse commando's bestormden zijn Pakistanse villa en doden Bin Laden... en dumpten zijn lijk vanuit een helikopter in zee. Bin Laden werd gepakt in de toeristische Pakistanse stad Abbottabad... door de inwoners zelf Abtabad genoemd. Amerikaanse commando's vielen de zwaar beveiligde villa binnen... waar Bin Laden verbleef. Hoe is het leven zeven maanden na die inval in deze Pakistanse stad... Correspondent Wilma van der Maten reisde naar Abbottabad. Het is de markt van uh, Abbottabad... die op zo'n halve kilometer van het huis van uh, Bin Laden ligt. Maar hier moet ik voorzichtig zijn, geen interviews. Het schijnt hier te wemelen van uh, de geheime agenten in Burger... die geen buitenlandse journalisten willen zien, geen pottenkijkers... geen negatief nieuws meer... Dus hebben we ons verplaatst naar de tuin van de eigenaar van een kersthuis. Mohamed Fias Karezi is zijn naam. En vanaf het terras heb je een prachtig uitzicht op de Himalaya's. Want Aftabat was tot de vangst van Osama een stad die vooral hordes toeristen aantrok. Zowel in de zomer als in de winter. Ook onder expats. Maar het is stilletjes een nieuw hotel. Er zijn veel agenties, checking checken interference, over de business over de hij vertelt: sinds de geheime dienst die je elke keer invallen komt doen en de kamers van toeristen doorzoekt, komt hier dus eh, niemand meer. Terwijl de minister van toerisme nog wel riep dat de arrestatie van bin Laden het toerisme een nieuwe impuls zou geven. Nee, hij heeft toch? Oh ja, hij heeft Nou, dan moet hij dus hartelijk om lachen. Hij noemt dat vooral naïviteit. Nu zeggen de mensen op de markt, hè, waar ik net was, dat. Ze vooral boos zijn op de Amerikanen, die vielen met heel veel geweld aftabat binnen. Waardoor hun leven plotsklap veranderde. je Amerika, de Hij geeft niet alleen de Amerikanen de schuld. Alhoewel hij nog steeds niet kan geloven dat Osama Bin Laden hier vijf jaar zo hebben gewoond. Maar, zegt hij, ik ben veel bozer op de geheime dienst... want die hebben mijn business kapot gemaakt. Ik heb mijn hotel al moeten sluiten. We gaan uh, verder de stad weer in. En daar aan het eind van de straat zie ik allemaal barricades, ook een bord verboden toegang, grote gele hefbomen, is vraag aan een taxichauffeur die hier naast me staat, is dat daar de militaire academie? Ja, daar staat de grootste militaire academie van Pakistan, ook op een steenworp afstand van het huis van Bin Laden, en u vertelde mij net, daar woont u ook. Nou, deze Asif Akbar zal nooit meer de gebeurtenissen uit die nacht vergeten. Het was half tien s'avonds, vertelt hij, toen alle lichten in de stad uitgingen. We hoorden helikopters en uh, we waren aan militaire oefeningen gewend... vanwege de militaire academie in de stad. Maar toen de explosieven afgingen, toen wisten we dat er meer aan de hand was me ik denk dat Osama bin Laden een keer is. niet leuk De volgende ochtend hoorde hij dat bin Laden er had gewoond. Het was natuurlijk een schok. En Hij kan niet geloven dat Amerikaanse helikopters. s'nachts over Pakistaans grondgebied vlogen. zonder dat de geheime dienst of de militairen daar in die academie argwaan hadden. of op de hoogte waren van bin Laden's aanwezigheid. Heeft u nog inkomsten? Nee, niemand wil meer met de taxi. Iedere keer wordt mijn auto onderzocht, passagiers worden voor 30 minuten ondervraagd. En hij vertrekt dus binnenkort naar Islamabad om daar maar werk te gaan zoeken. En daar gaat hij met zijn oude taxi, waarschijnlijk al richting Islamabad... En hij snapt, net zoals de eigenaar van het kersthuis, maar niet waarom de geheime dienst zo massaal aanwezig is in zijn stadje. Waardoor die toeristenindustrie helemaal stil is komen te liggen. Want Bin Laden, zeggen ze hier ook op straat, is toch al lang een breed dood? Maar er is meer aan de hand in dit stadje wat niemand ons openlijk voor de microfoon durft te vertellen... Want Bin Laden was niet de enige terrorist die zich hier blijkbaar zo eenvoudig vijf jaar lang verborgen kon houden. De media ontdekte dat een van de Bali-bommers, die in 2002 betrokken was bij de aanslagen in Indonesië, hier ook negen maanden lang woonde tot hij werd gearresteerd. Net zoals een koerier van Osama Bin Laden, een van de leiders van Al-Qaeda hier met zijn gezin een tijdje woonde. En allemaal onder de rook van die militaire academie. Een van de Koranscholen in de stad van de Jamaat-Islamiya. Die vele jihadisten tijdens de oorlog tegen de Russen naar Afghanistan stuurde. Goedemorgen. Goedemorgen. Leider Fauzi van de Koranschool. We lopen een rondje over zijn terrein. Waarschijnlijk zal hij geen antwoord willen geven. Amerika zegt dat er meer terroristen zich in deze stad bevinden. omdat Bin Laden hier woonde. U kende Bin Laden, dus u weet vast meer. Als er een is tegen Osama, dan de US naar internationale Maar dat terrorisme van US is heel duidelijk. Dan komt hij met een behoorlijke uitspraak. Hij zegt: Er is nooit bewijs geleverd dat Bin Laden een terrorist was. Wel dat Amerika een terrorist is. Sinds ze onophoudelijk bombardementen met onbemande vliegtuigjes boven Pakistaans grondgebied bij de Afghaanse grenzen uitvoeren. En wonen in Afdabat, beweert hij, niet meer terroristen. Is, uh, story. Het is niet het juiste verhaal, aldus, meneer Fauci. Nu zijn er twee mogelijkheden waarom er zoveel agenten van de geheime dienst... op dit moment in Afdabat zijn. Um, Eén daarvan is, de geheime dienst wist dat Osama Bin Laden hier woonde... en probeert nu alle sporen uit te wissen. Ze hebben niet de lichaam van Osama bin Laden gezien. Nou, op de eerste plaats, zegt hij, heeft bin Laden hier nooit gewoond. Amerika creëerde een drama door Osama bin Laden in Afghanistan uh, al te doden. En vervolgens het lijk per helikopter hier naar Aftabat te brengen en het daar in dat huis te droppen. Of, en dat is de andere mogelijkheid, de geheime dienst weet dat de jihadisten hier wonen, probeert ze uit de media te houden. En daarom mogen wij hier niet komen. Er zijn questions over our forces, our army, our intelligence agencies. Er zijn heel veel mogelijkheden, zegt hij. Maar wat de geheime dienst nu precies aan het doen is, dat weet deze radicale moslimleider niet. Voor het hek van de school ontmoet ik Yasir Akbar Gaan. Hij werkte tot voor kort als een gids in de toeristenindustrie, maar er zijn geen toeristen meer, dus ook geen werk. En ik maakte net een vluchtig praatje met hem hadden het over de geheime dienst en u zei toen dat u denkt dat de geheime dienst wel degelijk wist dat Osama bin Laden hier woonde. There must be an uh, people who facilitated him living there. You think it's possible he could live there. Yeah. You don't say yeah, what much. a lot of people say he very much, very much. Osama is here from you know in the area from 80s uh, when Afghan jihad was uh, in full swing. Het kan maar goed, zegt hij, want wie faciliteert hem anders? Osama kwam al sinds begin jaren tachtig in Pakistan, heeft een goed netwerk met de Pakistanse Veiligheidsdienst, met de geheime dienst tijdens de oorlog tegen die Russen. Maar de lokale bevolking, zegt hij, die wist echt van niets. Ik vrees dat het nu tijd wordt dat we de stad zo snel mogelijk verlaten, de stad die inmiddels in Pakistan bekend staat als Osamabad. Ja, en dat was een bijdrage van correspondent Wilma van der Maten. Aan de telefoon uh, Olivier Imig, Pakistan en Afghanistan-deskundige. Goedenavond. Goedenavond. Uh, de relatie tussen de Verenigde Staten en Pakistan... is mede door deze gebeurtenis uh, verzuurd, kan je wel zeggen. Hoewel de twee landen tot elkaar veroordeeld zijn... in de strijd tegen uh, moslim-extremisme in de regio. Um, in die reportage van Wilma van der Maten wordt beweerd... dat de Pakistanse Veiligheidsdienst wist dat Osama Bin Laden... in Abotabad was. Kan dat kloppen, denkt u? Ja, dat kan zeker kloppen. Het probleem is alleen dat het niet te bewijzen valt, natuurlijk. Want geheime diensten hebben we helemaal niet de neiging om al hun acties aan de grote klok te hangen. Maar, maar waarom zou het plausibel zijn? Er is een goede reden om aan te nemen dat uh, allerlei terroristische groeperingen, althans zoals wij ze noemen, mm -hmm. um, vanuit delen van de Pakistanse geheime dienst worden gesteund. Domweg omdat ze heel lang ingezet zijn tegen India en nu ook worden gebruikt om Afghanistan eventueel beschikbaar te houden. Ja, maar dat. Oh, u viel even weg. Wat, ze... Wat zei u als laatste? Um... Een aantal terroristische groeperingen die nog steeds door de Pakistanse geheime dienst worden gebruikt... om eventueel in Afghanistan invloed uit te oefenen. Ja, maar uh, ze de Pakistanse geheime dienst neemt dan ook wel een enorm uh, risico in haar relatie met uh, de Verenigde Staten. Ja, dat klopt. En daarom levert het ook zo'n zo enorme publiciteit en ook ellende op, uiteraard. Um, Pakistan kan niet echt zonder die miljardensteun vanuit met name Amerika... Aan de andere kant, ja, men heeft genoeg van het, uh, van het verhaal over uh, het, het verlies van soevereiniteit. Ja, u wordt nog elders gebeld, begrijp ja, ik. Ja, <laughs> daar zal ik even iets aan doen. Ja, graag. <laughs> um, uh, en uh, Amerika, kan dat zonder, de, zonder Pakistan en zonder de Pakistanse geheime dienst? Amerika heeft natuurlijk Pakistan nodig voor het oplossen van de hele problematiek in Afghanistan. Uh, oplossen tussen haakjes overigens, want zo 1, 2, 3 is dat niet gebeurd. Maar Pakistan als belangrijkste buurland en toevluchtsoord zo niet uh, steun vanuit uh, Pakistan aan de Taliban in Afghanistan. Betekent dat Amerika wil het Afghanistan ooit op een fatsoenlijke manier achter zich laten Pakistan nodig heeft. Ja, nemen ze Pakistan wel serieus? Want, men neemt Pakistan, serieus, maar op hele eigen voorwaarden. En dat, dat schiet de Pakistani regelmatig in het verkeerde keelgat, inderdaad. De soevereiniteit van Pakistan is het afgelopen jaar een aantal keren ernstig geschonden. En blijkbaar zit men daar niet zo erg mee in Washington, want het gebeurt steeds opnieuw. Ja, en uh, kan die relatie nog verbeteren? Of uh, lijkt ze alleen maar uh, slechter te worden? Dat hangt er maar weer vanaf hoe Afghanistan verder gaat. Zelfs in Afghanistan. Uh, Um, ...zijn er nu een heleboel mensen die zeggen van we willen niks met die Pakistani te maken hebben... ...want die hebben uitsluitend hun eigen belang en niet dat van ons op het oog. En daar zit wat in. Aan de andere kant, ja, leuk of niet, je hebt ermee te maken en Pakistan is de machtige buurman. Ja, en uh, nu uh, gaat uh, Amerika weg. Uh, u zegt van ja, ze, hebben toch, ze zullen toch Pakistan nodig hebben... Uh, om uh, Afghanistan op een fatsoenlijke manier te verlaten. In welke zin hebben ze Pakistan nodig? Als je in Afghanistan een enigszins um, stabiele, en dat klinkt op zich al heel merkwaardig voor Afghanistan, enigszins stabiele politieke situatie wilt hebben, dan zul je toch de belangrijkste groeperingen in het land, en dat zijn ook de Taliban, uh, moeten betrekken bij het politieke proces. Die Taliban hebben we daar helemaal in trek trekken. En de hoop is dat Pakistan ze kan bewegen om te gaan deelnemen. Ja, nou meldde de BBC vandaag dat uh, er gesprekken zouden zijn... tussen Afghanistan, de Afghanistanse regering en de Taliban. Heeft u dat ook gehoord? Heb ik niet meegekregen, maar... Die gesprekken die zijn een aantal keren eerder aangekondigd en ook wel heel voorzichtig opgezet tussen allerlei schimmige vertegenwoordigers. Maar wat het oplevert is nog allerminst duidelijk, want de Taliban hebben in het verleden altijd gezegd: in het verleden, dat gaat tot ongeveer vandaag. Um, wij accepteren helemaal geen marionettenregering in de vorm van Karzai en, en gesteund door de VS. Um, wij willen een heel andere vorm van regering. Ja, aan de andere kant, uh, mensen hebben ook gezegd... Uh, een oplossing voor Afghanistan uh, moet met de taliban. Ja, en dat is Tevens uh, een van de twee grote problemen. Het moet met de taliban en het moet met um, de niet-taliban. Want de taliban rusten op een minderheid van de Afghaanse bevolking. Um, de karzai regering maar ook een flink deel van de, de Afghaanse bevolking hebben gezegd... ja, wij vinden het allemaal heel uh, mooi en prachtig dat er vrede en veiligheid in de fores wordt gesteld. Alleen, ja, niet met de Taliban. Ja. Nou goed, we zullen zien hoe dat uh, verder gaat. Hartelijk dank, uh, Olivier Imig. Graag gedaan. <tieding> Ja, we blijven in de regio en we blijven ook bij het Amerikaans buitenlands beleid. Want bijna alle Amerikaanse troepen zijn vertrokken uit Irak. President Obama doet zijn belofte gestand. Op 1 januari is de terugtrekking voltooid, maar is Irak er klaar voor? De afgelopen tijd is het geweld in elk geval weer toegenomen. En hier in de studio zijn journalisten Paulien Bakker en politicoloog Mari Wankani... Hartelijk welkom allebei. Um, mevrouw Bakker, u bent onlangs nog in uh, Irak, in Bagdad ook geweest. Hè? Goed. Wat, wat vertellen mensen uh, als, als u het hebt over de terugtrekking van de Amerikanen? Wat vinden ze ervan? Nou, ik was met, uh, met drie, drie uh, jonge journalisten uit uh, Kirkuk, Drie Soenitische jonge journalisten. En we gingen naar uh, Bagdad over, over land... waar dan weer uh, drie sjiitische jonge journalisten zaten te wachten op ons... Um, dus, dus onderling uh, nou ja, gaat, is er heel veel, heel veel sfeer en uh, eensgezindheid en heel veel openheid. Uh, en wat me opviel was dat ze eigenlijk allemaal uh, uh, nou, niet, niet staan te springen om de Amerikaanse terugtrekking. Ja, en u kon gewoon uh, daar uh, los rondlopen, zou ik maar zeggen. Ja, <laughs> ja? los rondlopen. Ja. Nou, over, over land uh, met de taxi van Kirkuk naar Bagdad uh, draagt dan wel hijab, uh, hoofddoek. Maar in Bach dat zelf, op heel veel plekken kon ik gewoon uh, los rondlopen. Ja. Ook in uh, de bus, de taxi, uh, alles. Um, uh, en dus, dus ook gewoon praten met de bevolking, wat denk ik lang niet, niet, niet zo makkelijk is geweest als het nu is. Um, en er, er is dus nu iets van, van, van sfeer, hè, van, van meer ruimte, meer vrijheid, ja. meer openheid. Maar ook uh, de zucht van ja, als straks de Amerikanen weggaan, dan uh, ja, toch de verwachting dat, dat de, de, het geweld weer op zal laaien. Ja, dat doet het al, Maribankani. Er is ja. alweer meer, meer geweld. Ik denk wel, ik denk dat het geweld in Irak op dit moment is uh, hoog. Alleen maar, deze maand hebben 225 mensen hun leven verloren. Uh, in aanvallen op uh, de politieapparaat, uh, op, op het leger, op gewone mensen, op normale mensen op straat. Dus het is, uh, Irak is nog altijd een heel gevaarlijk land en uh, zit uh, met heel veel problemen nog altijd. Ja, uh, er, ik, ik las op een website, Iraqi Bodycount, dat het uh, aantal doden bijhoudt sinds 2003, sinds de inval van de Amerikanen. Dat er uh, nu gemiddeld per dag zo'n 11 doden vallen en uh, in 2005, 2006, toen het geweld op zijn hoogtepunt was, het sectarische geweld moet ik erbij zeggen, 70 doden. Ja, het dag. klopt, dat ja. in 2006 en 2007 was er gewoon een burgeroorlog in Irak. En, en mensen zijn op dit moment bang dat ze eigenlijk terugvallen naar dezelfde toestand van, van die tijd. Uh, en, uh, wat ik, ik heb net naar uh, mevrouw Bakker uh, met heel veel genoegen geluisterd. Uh, de onderlinge contacten tussen journalisten, shiiten en soenieten. is totaal iets anders dan hoe die op dit moment in Irak politiek... op het groot niveau wordt bedrijven. Mm. Dus uh, de, op dit moment vechten eigenlijk de vertegenwoordigers... van die groepen tegen elkaar. Ja. Dus de soenieten zijn absoluut ontevreden... Met de politiek die door de Shiiten gedomineerd is. Schiïten onderling zijn ook ontevreden over de ene fractie, over de andere. De Koerden aan de andere kan zijn ontevreden over de toestand in Irak. Dus in totaal, en het totale beeld van het land is nog altijd heel onstabiel en gevaarlijk. Ja, maar dat is ook een van uh, het beeld. Hè? U was met nou, uh, ja, uh, Koerden. Als, Koer, ja? ja, als ik daar mag aanvullen, voor mijn gevoel is het niet zozeer Sunniten tegen Shiiten. Uh, er, er zijn iets van vier verschillende Shiitische partijen die met elkaar vechten. Hè? Er zijn nog een paar Sunniten. En een paar Koerden bij. Uh, het is eigenlijk een soort van maffia met, met, met een bot met heel veel geld. Uh, en, en, en ze spelen de kaart uit van, van de etniciteit om daar uh, groepen mee, mee achter zich do, hè, do, Door etniciteit te gebruiken, probeer ze een groep achter zich te, te, te schuilen. Maar ja, uh, ja het gaat gewoon om geld. Ja, uh, wat u vertelt is ook het uh, beeld van een hele gesegregeerde samenleving: hè? Uh, ja. Koerden, Sjiïten, Soenieten. Klopt, ja. En de Koerden die ik nu spreek... zeggen ook van ja, de Shiiten gunnen de Soenieten... Uh, nee, dat hoor ik trouwens ook van de politici... van na 900 jaar zijn ze eindelijk aan de macht... en ze zullen de Soenieten er niet zo makkelijk mee weg laten komen. Wat betekent dat er eigenlijk helemaal nog geen sprake is van verzoening. En dat is natuurlijk wel uh, dat is heel zorgelijk. Ja, ja, het is niet alleen Amerika. maar verzoening. Maar het is gewoon de meest belangrijke instituties in het land. Is gepenetreerd door allerlei sectarische elementen. Er is geen natie. Er is geen natie. Er is geen nationale eenheid. Er is geen nationale kader. Er is ook eigenlijk geen gevoel van Iraks nationalisme. Dat soort dingen. Kijk, hier het politieapparaat in Irak als voorbeeld. Dat moet toch een neutrale apparaat zijn. En ook op een neutrale manier te, te, te reageren op de problemen in de samenleving. Maar het politieapparaat in Baghdad. Heeft een andere kleur die totaal anders is dan in Ramadi bijvoorbeeld. Ja, konden de en, Amerikanen wel druk uitoefenen op al die partijen om toch? ja uh, een beetje veiligheid te leven, toch met elkaar te praten. Kijk, de Amerikanen hadden geen invloed meer op de veiligheid op de straat. En die waren de, Vanaf 2009 hebben ze zich teruggetrokken ja. uit de straat. Maar de Amerikanen waren nog altijd de sterkste partij in Irak. Ja, dat is wel uh, grappig dat u dat zegt. Hè? Alsof ze ja. een partij... Uh, ja, ja, dat was, uh, ja. ja, dat was eigenlijk <laughs> een van de partijen in Irak. En bovendien, de Amerikanen waren in een positie om enorm druk uit te oefenen op iedere leiders in Irak. Van iedere groep. Dus dus op cruciale momenten kunnen ze mensen verschillende fracties dwingen tot bepaalde soort consensus. Dat hebben ze meerdere malen gedaan. En op dit moment zijn ze er niet meer. Ja. En het is heel erg moeilijk op dit moment om weer consensus te bereiken over bepaalde belangrijke punten in de Irakse politiek. Ka kan de VN die rol overnemen? Nee, dat heeft ze niet. Kijk, de Amerikanen zijn een soort van cowboys waar iedereen uiteindelijk dan maar naar luistert. Maar de VN heeft die rol nooit gehad. Die zijn meer registrerend in hun rol. En, dat, uh, uh, en, ja, en dat die, dus die, die oefenen geen mocht. druk uit op partijen nee, dat, als, het, uh, als het moet. Nee, hun officiële mandaat is ook uh, advies geven. Maar ja, als je advies geeft, nou hè, stel je voor dat je advies geeft aan Gaddafi of, of, of uh, Mugabe van, van Zimbabwe. Als je advies geeft, dat, dat is natuurlijk heel vrijblijvend. En dat, dat zie je in Irak ook. Het is hartstikke leuk. Maar uh, ondertussen gaat Maliki gewoon zijn eigen gang. En die heeft nu drie ministeries onder zich. En die heeft nu weer een plannetje bedacht met de uh, oud-bathies... Die, uh, die, die een koep tegen hem zouden willen plegen. Dus hij, hij vervreemt de partijen van zich. En ja. uh, trekt meer macht naar zich toe. En, en de VN geeft vast heel goed advies. Maar ja... Ja. Er wordt niet naar geluisterd. Die... Nee. Hey, ja, je, kan, niet. je kan niet regeren in zo'n sectarisch land. met alleen maar goede adviezen. Je moet geld hebben, je moet macht hebben, je moet invloed hebben. En dat hadden de Amerikanen allemaal, ja. maar de VN niet. Nee. Nou zijn de Amerikanen niet helemaal weg. Er doet al een grap de ronde dat ja. er twee dingen vanuit de ruimte <laughs> gezien kunnen worden: dat is één de Chinese muur. en twee de Amerikaanse ambassade in Bagdad, <laughs> de, de grootste ambassade ter wereld. Ja. Ja. Uh, blijven ze toch een, een zekere politieke rol spelen? Ik denk het wel. Ik denk, ik, ik denk niet dat de Amerikanen bereid zijn om het regio in zijn geheel te verlaten. Op dit moment zijn heel veel Amerikaanse troepen hier, hebben Irak verlaten. Waar zijn ze naartoe gegaan? Ze zijn naar Kuwait gegaan. Kuwait was tot. tot Kort geleden was het een, een van de provincies van Irak. Dus, dus Saddam Hussein heeft in 1991 Kuwait bezet... omdat zij Kuwait is een deel van Irak. Dus ze zijn niet heel erg ver van, van Irak. Die zitten nog altijd heel dicht bij Irak. Zitten ze in Kuwait, zitten ze in Qatar, in Doha, in al, al deze plekken. En hebben ze grotendeels van de zware uh, wapens die ze hebben gehad in Irak... hebben ze allemaal naar Kuwait gebracht. Dus in principe zitten ze nog altijd daar. Maar Obama heeft uh, natuurlijk voor de verkiezingen... Een, een, een, een, een, een iets nodig. Hij had iets moeten doen. Een van zijn beloften, in ieder geval uh, Om uh, na de troepen te komen. Terug, uh, ja. Ja. En dat hebben ze wel gedaan. Maar ik denk niet dat de Amerikanen oude regio weg zijn. Met name op een zo beweeglijke regio. Een regio vol met conflicten op dit moment tussen verschillende partijen. Amerika heeft na de, na de Arabische lente zijn meest belangrijke vrienden kwijtgeraakt. Mubarak, Ben Ali en binnenkort Ali Salah in, in Jemen. En, en, en dus de, de Amerikaanse aanwezigheid is nog altijd heel erg nodig in de regio om minimale stabiliteit in de regio te blijven, te blijven houden. Ja, Paulien Bakker, wat, wat vertellen mensen uh, u als uh, u vraagt naar de toekomst zonder de Amerikanen? Nou, ik heb uh, bijvoorbeeld een aantal vrouwen gesproken in de Aloeia Club. Dat is de, de luxe club voor de, voor de bovenklasse. Dat is uh, Paul tegenover uh, Fardou Square... waar toen uh, ook uh, het standbeeld van Saddam omver werd getrokken. En die vrouwen, die, uh, dat, dat is de, de hogere klasse, de, de chique vrouwen... die zeggen van nou, we zien de druk toenemen om hoofddoek te dragen. Want ja. dat is, uh, de nieuwe regering is veel uh, religieuzer, ja. veel conservatiever... Dat... maar ook meer aan religie gebonden dan Saddam was. Uh, het enige positieve wat zij zeggen is... Uh, uh, onze politici hebben straks geen excuses meer. Ze kunnen niet meer zeggen dat het geweld veroorzaakt wordt... door uh, Al-Qaeda en terroristen die tegen uh, de Amerikaanse bezetting zijn. Het geweld wat straks plaatsvindt is, is echt rechtstreeks het gevolg... Van, het, van de gevechten tussen de politieke partijen onderling. Ja, en dat zal uh, de regering tot uh, daden moeten dwingen? Of? Nee, dat denk ik niet. Nee? <laughs> ik denk dat het meer... Uh, nou ja, dat, dat, dat het zichtbaar wordt, het, het onvermogen van, van, van, de, van de Iraakse politici. Ja. De, de machtsstrijd veel zichtbaarder wordt. Wat, wat vrezen ze er nog meer? Nou, je had het net over burgeroorlog. Maar het was natuurlijk echt een sectarische oorlog. Het een ander woord voor burgeroorlog, maar goed. Denken en, mensen dat het land uit elkaar kan vallen? Men vreest dat, dat die, die, die burgeroorlog weer, weer plaatsvindt. In Bagdad is, dat, is het, Bagdad is daardoor echt gesegregeerd geraakt. Er zijn echt ja. nu uh, overwegend Sjaïtische wijken en sunnitische wijken. Um, uh, en het land kan het best uit elkaar vallen... in die zin dat zelfs de Sunniten nu zeggen van... geef ons een, een onafhankelijke federatie. Ja. E een van de belangrijkste vragen, uh, dat is misschien meer een, een morele vraag... en voor- en tegenstanders zullen het nooit eens worden... maar is Irak nou beter af dan uh, voor 2003, Paulien Bakker? Ik denk op dit moment in ieder geval niet. Uh, er zijn een aantal kansen geweest waardoor Irak er nu beter voor had kunnen staan... maar die kansen zijn niet gegrepen. En welke kansen? Hebben nou, verzoening, uh, als, als er al eerder was begonnen met het overdragen van de macht. Uh, en en he, wat de Amerikanen gedaan hebben is door tijdelijk het gouverneurschap over te nemen. En het daarna over te dragen in feite aan, aan terugkeerlingen. Uh, mensen van, van buiten Irak die zijn teruggekeerd. Hebben ze ook weer een schisma tussen, uh, tussen de terugkerende en de mensen die er waren. Uh, tussen weeg gebracht. Ja, en was u, was u tegen de oorlog? Um, tegen ik... de inval? Nou, ik, ik, ik dacht dus dat, dat ik geloofde wat meer van de, van de propaganda destijds. Ik dacht dat er echt iets aan de hand was. Dat, dat er ik bedoel, is ja, ja. Is, Maar ik bedoel, ik dacht ook dat er massavernietigingswapens waren. Ja, Mariwankani, is het land beter af dan onder ja, Saddam Hussein? Nee, ja, absoluut niet. Nee. Ik denk dat de huidige Irak heeft meer, veel meer toekomst dan Irak onder de heerschappij van Saddam. Uh, uh, grotendeels van de problemen die Irak op dit moment mee geconfronteerd is hebben hun wortels in het tijdperk van Saddam. Saddam heeft uh, Irak uh, volledig kapot gemaakt. Toen hij aan de macht ja. kwam, Saddam... Maar dus het, om heel duidelijk te zijn, het gaat veel beter met nee, Irak. Nee, het, het gaat niet veel het beter. beter. Het is, in, Irak heeft op dit moment een betere toekomst... Uh, dan met Saddam. Maar, dan, dan, dan, maar, dan, dan maar noem eens een paar uh, voorbeelden. Uh, waar, op welk gebied gaat het beter nou, het, in Irak? Op het ja. mediagebied gaat het honderd keer beter. Uh, uh, op het economische gebied gaat het op dit moment veel beter... dan, dan vanaf uh, begin jaren negentig. Uh, een politieke systeem op dit moment is diverser... Uh, uh, is niet al, alle machten zijn niet in de handen van één of twee mannen... of één uh, of twee groepen uh, geconstateerd. Er uh, zijn allerlei positieve elementen. Maar de samenleving is, is, is heel moe. En, en, en de regio is heel problematisch. En, en de Amerikanen hebben die ene aan de andere kardinale fouten gemaakt. Uh, uh, maar het is eigenlijk op geen enkele manier eens te vergelijken... met de tijdperk van Saddam. Je had eigenlijk in Irak moeten leven... Ja. om te weten hoe in Irak werd geregeerd. Je kan 27 ja. jaar lang... Saddam Hussein meegemaakt. En ik weet het, wat dat betekent om, om, om geregeerd te worden... door zo'n bloedige dictator. Er was helemaal niks in dit land. Saddam zijn twee zonen, de waarspartij... en de rest moest gehoorzamen aan, aan, aan deze kleine groep. En het probleem was, als Saddam weg was, dan was de, zijn zoon Oudai de kandidaat om, om aan de macht te komen. En Saddam was honderd keer beter dan Oudai. Dus ja. de Irak was perspectiefloos in die tijd. Maar nu op dit moment is volgens mij zijn Irakse geschiedenis... meer open naar, naar, naar een ietsje betere toekomst. U bent veel te somber, mevrouw Bakker. Het nou, gaat wel ja, veel beter. Ja, maar wat, ik wil er ook graag op inhaken. Uh, uh -huh. Wat Saddam bijvoorbeeld heel erg verzaakt heeft... is het elektriciteitsnetwerk, dat dat meteen uh, in 2003 uh, nou ja, geklapt is... en niet meer hersteld is. Uh, maar op, op heel veel van die fronten zag je dat Saddam, de economie was onmogelijk Omdat uh, eigenlijk alles door staatsbedrijven werd gemaakt met veel te veel mensen. Ik had het idee dat het ook vanzelf al uiteindelijk had moeten klappen, het systeem. Ja, maar, maar uh, dus u bent niet te somber, zegt u. Ik, nee, ik denk niet dat ik te somber ben. Nou, ja. ik, ik, ik, denk, ja, ik ben wel... Die zitten mee eens dat democratie is een proces is. En waar ze nu zitten is niet een beter punt... dan waar ze voor 2003 zaten, de, de Iraakse bevolking. Uh, maar misschien is dit wel een, een, een, een, uh, nou ja, een dieptepunt op de weg naar democratie. Ja, en, en er zijn meer mogelijkheden gecreëerd. Want er is niet die ene dictatuur... Nou, er is wel één iemand die probeert dat uh, uh, in feite... Uh, er, er, is er is weinig kennis van hoe een democratie eruit hoort te zien. Ook bij de politici. En eigenlijk proberen ze eenzelfde soort systeem weer in gang te zetten als dat er... Ja. Kijk, ik, we, we u we kijkt alsof u het er u helemaal u. niet mee eens bent. We hebben uh, ooit één Saddam gehad. En nu ja. hebben wij misschien 200 of 100 Saddam. Die kleine Saddametjes. Kleine Saddametjes ja. En die ene Saddam kan die andere niet uitschakelen. En dan moeten ze samenwerken. Moeten ze machtsdelen. Daar zit wel een democratische element in. Ja. Er zijn verkiezingen. En iedere keer die ene kleine de wint veel meer stemmen dan de andere, maar uiteindelijk... Ze hebben wij niet één Saddam, één leger, één, één centrale staat die voor ja. iedereen aan, uh, beslist in het land. Dat, dat is weg, dat is kwijt. Ja, goed. Hartelijk dank, Paulien Bakker en uh, Mariuan Kani. En uh, hiermee zijn we aan het einde gekomen van Bureau Buitenland. Volgende week nemen we een kijkje in de Oekraïne. Dat volgend jaar het EK-voetbal organiseert. En de relatie tussen voetbal en politiek lijken ongezonde proporties aan te nemen. Voor meer informatie over deze uitzending, of als u nog iets wilt uh, terugluisteren, kunt u terecht op onze website www.villavpro.nl En daar kunt u ook een app downloaden... om de uitzending op uw mobiele telefoon te beluisteren. Hier is uh, aangeschoven Pieter van der Wielen. Wat gaan jullie straks doen in Labyrinth? We gaan het hebben over het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog. Rob van der Laarse is te gast. Hij is hoogleraar erfgoed van de oorlog aan de Vrije Universiteit... en op heel veel manieren daarbij uh, betrokken. Ja, het lijkt wel alsof uh, naarmate de oorlog langer geleden... is er steeds meer discussie komt over uh, uh, plaatsen van herinnering. Je weet toch wel de boom van Anne Frank... of de, de barak in Westerbork of kamp Amersfoort of Vught. Nou ja, er was vorige week een, een enorme conferentie... van alle holocaust memorials ter wereld. Dat, dat schijnen er ontzettend veel te zijn. Veel? Uh, dat weet ik niet, maar ik geloof ja. dat hier waren er vijftig. Want dan moet je ook nog bij een soort organisatie uh, aangesloten zijn. Officiële en, erkenning hebben die gehad. Nou, die, die gingen vooral het hebben over hoe je om moet gaan met erfgoed. Wat is authenticiteit? Wat moet je bewaren? Wat niet? En het schijnt er nogal emotioneel aan toe te zijn gegaan. Dus daar gaan we straks over praten. Goed, hartelijk dank dat, uh, dat straks. Um, wij zijn klaar. Nog een prettige avond. En graag tot volgende week. Bureau Buitenland de wereld van alle kanten.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 Met een camera en in mijn lens zit een hartje. En daar heeft hij een heel mooi verhaal geschreven. Luister naar de documentaire De Fascinaties van Pieter Henkert. Dit is gewoon een ongelooflijke professional. Over de pure passie van een fotograaf. Een on ongelooflijk geloof in zichzelf. Zometeen, 9 uur, Pieter Henkert in Holland Doc Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten.